بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alvorens we beginnen met onze gebruikelijke lessen, heb ik twee opmerkingen. De eerste opmerking is, uh, nadat ik vorige week het een en ander vertelde over Salat ad doha kreeg ik wat aantal vragen of onduidelijkheden met betrekking tot dit gebed. Salat ad doha Dus vond ik het gepast om er iets over te ...kwijt te brengen en iets over te verduidelijken... ...omdat dat niet duidelijk was in de vorige les. Ik had aangegeven dat salat al doha, ribben, wordt gebeden. Ribben, dat je het soms beet, soms niet. Een dag wel of een dag niet. En dat was omdat ik uh, zag dat dat de juiste mening was omdat salat het doha door de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam soms wel en soms niet werd gebeden. En die mening nam ik ook aan tot vorige week. Maar na het overpijnzen van de teksten en de overleveringen is dat niet de juiste opinie. De juiste opinie is dat salat het doha dagelijks gebeden mag worden. Dagelijks gebeden mag worden. Alhoewel dit een mening is die wij hadden aangenomen, zuiver is en ook door fiqh-wetschool is aangenomen. Behalve dat door het lezen en refereren naar de overige overleveringen dit niet de sterkste en juiste mening is. Dus toen dacht ik dat het wel handig zou zijn om wat meer te weten achter ...te weten te komen over salat het doha. Wat voor gebed is het? Omdat veel mensen nog tot de dag van vandaag eigenlijk niet veel weten over dit gebed. Dus in het kort, als we zullen stilstaan bij eh, de zaken omtrent dit gebed... ...kunnen we het volgende vertellen. Wanneer wordt dit gebed gebeden? Salat het doha, ochtendlicht wanneer, wat is haar tijdstip zijn er specifieke tijden kan ik het bidden wanneer ik het wil of zijn er specifieke tijdstippen die aangegeven zijn door de profeet Sallallahu alayhi wa sallam, of juist niet het gebed salat al duha wordt gebeden na de al ishraq of al shrooog na de zonsopkomst na de zonsopkomst dus dat is ...nadat het gebed van een fajr haar tijd op zit. Salat al-Fajr kan je bidden tot de zonsopkomst. Ongeveer een kwartiertje nadat de zonopkomst is geweest... ...dan kan je beginnen met het gebed Salat al-Doha. Dat is haar eerste tijdstip. En wat is haar laatste tijdstip? Haar grens is... ...tot de zon op haar hoogste plek is gekomen. Zewa'ilu Shems. En dat is ongeveer 10 minuten... ...voor het aanbreken van Salat het Doher. 10 minuten... ...voor het aanbreken van Salat het Doher. Dat is de grens... ...tot wanneer je Salat het Doha kan bidden. En de voorkeur gaat uit... ...zo lang mogelijk uitstellen. Hoe langer je het uitstelt... Dus de beloning groter is. Dus de beloning groter is. De profeet sallallahu alaihi wa sallam, heeft over dit gebed... ...verschillende overleveringen, verschillende citaten... ...verschillende beroepgevingen gegeven aan de metgezellen... ...en degene die na hen zal komen... Hij heeft ook in het specifiek drie onder de metgezellen geadviseerd en raad gegeven dat ze salat het duha nooit moeten nalaten. Dus altijd proberen te bidden. Zoals de woorden van Abu Huraira, radiyallahu anhu, die zei, Dus mijn boezemvriend, mijn boezemvriend is de profeet. Abu Huraira zegt, mijn boezemvriend... ...heeft mij geadviseerd... ...om drie nooit na te laten. Hij zegt... ...de eerste van deze drie... ...was siyamu... ...zalatati in min kulishar. Drie dagen... ...vasten in een maand. En deze drie dagen mogen aan elkaar zijn... ...deze drie dagen mogen verspreid zijn... ...over de hele maand... ...of... ...ook niet. Dus je mag ze verspreiden... ...maar je mag ze ook aan elkaar vasten. Het moeten drie zijn. En deze drie... Zijn het beste om te vasten op 13e, 14e en, en 15e dag van de maand Hijri. Niet kalender, juli of augustus, dat je zegt 13, 14, 15. Nee, je gaat altijd refereren, kijken naar de Hijri-kalender. Waarom? Omdat dat ook witte dagen zijn. En tweede is wat hij hem had geadviseerd. Dus Abu Huraira is ook geadviseerd door de profeet sallallahu wasallam om Salat al-Witr te bidden voor dat hij slaapt. En waarom was dat? Dat was niet omdat Abu Huraira iets onnuttigs deed. Dat hij iets onnuttigs deed waardoor hij beter gelijk kan slapen bidden, want misschien wordt hij niet wakker voor al-Fajr, want al-Witr kan je bidden tot al-Fajr, nee, Abu Hurairah. waarmee was hij bezig? Eerste deel van de nacht was hij bezig met het overpijnzen en herhalen van de overleveringen van de profeet. Dus misschien omdat hij daar te veel mee bezig zou zijn, zou hij uitgeput raken, waardoor hij misschien niet voor of de derde deel van de nacht zou opstaan. Dus vandaar dat de profeet Zalzalem hem had geadviseerd dat hij witter moet bidden voordat hij sliep. Maar voor degene die zeker weet, van zichzelf vastberaden is, dat hij altijd opstaat voor een vadjer. Hoe meer je het witter uitstelt, des te beter dat is. En derde is, وَرَكَاةَيْ duha. Hij heeft hem ook geadviseerd om twee raka'at te bidden voor of van Salat doha. En in andere riwaya كل يَوم. Om elke dag. ...deze twee raka'a'ten bidden. Raka'a't van het Doha. Dus dit laat zien... ...dat de juiste opinie is dat je dat dagelijks mag bidden. Want anders zou de profeet s.a.w. niet hem adviseren en raad geven... ...om het dagelijks te doen. De voortreffelijkheden... ...kunnen we niet allemaal nu opnoemen... ...vanwege de tijd. Maar we zullen toch stilstaan bij één hadith. Welke de voortreffelijkheid van het gebed, salat al-duha, weer schetst. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, zegt, hadith die overgeleverd is door imam Muslim, Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa. Elke ochtend, wanneer een van jullie wakker wordt, heeft zijn lichaam liefdadigheid nodig. Liefdadigheid. Goede daden. Elke onder hun is behoeftig aan liefdadigheid. Elke lichaam. Hoeveel gewrichten heeft ons lichaam? Mafasil. Hoeveel? Zoals in een hadith. Of als iemand het weet. Hoeveel gewrichten hebben ons, heeft Allah voor ons geschapen... die wij hebben aan ons lichaam? 360. 300? 300? Of andere? 360, zoals in de overlevering. 360 uh, gewrichten zijn geschapen en gegeven aan de zoon van Adam. Dan zegt de Profeet Sallallahu Alaihi verder. Dus elke gewricht die vraagt om een liefdadigheid. Hoeveel gewrichten zijn er? 360. Dus elke dag heeft jouw lichaam, jouw gewrichten, dus 360 goede daden nodig. Want Allah Ta'ala heeft het lichaam geschapen en Hij weet wat het lichaam en gewrichten nodig hebben. Wil je beschermd worden tegen een half uur, wil je het gelukkige leven, dan dien je jouw lichaam rechten te geven, oftewel 360 rechten aan liefdadigheid dagelijks. Let op. Als je zegt één keer, als je één keer subhanallah zegt, is al één van de 360. Zeg je twee keer. Subhanallah, 2, 3, zo enzovoort tot je 360 haalt. Of, wa kullu u in sadaka, het zeggen van Alhamdulillah, is ook een vorm van liefdadigheid. Wat kullu in sadaka, het zeggen van La ilaha illallah, is ook een liefdadigheid. Wa kullu u in, wat kul sadaka, het zeggen van Allahu akbar, is een liefdadigheid. Het gebieden van het goede is Sadaka. Het wijzen op het goede is Sadaka. Anil Sadaka. En het verbieden van het slechte is Sadaka. Dan zegt de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. sallam Om al deze rechten te geven aan de gewrichten. ...is voldoende dat je twee rakaat bidt op een dag. Kijk wat de genieting en een ni'me van Allah Ta'ala. Dus je hoeft niet, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha Allah. Als je raka'atijn bidt, bidt van salatul doha ...is voldoende, heb je al haar recht gegeven. geven. Maar stel je voor, je zou raka'atijn minimaal bidden... ...en je zou komen met deze overige adkar, ...dan zou dat alleen maar gair op khair zijn. Dat betekent niet dat je bidt al-doha. En je hoeft geen subhanallah te zeggen of alhamdulillah. Nee, het is alleen beter. Hoe meer jij de stekter van Amal al-khair, best beter dat voor jou is. <tie> dus dat is een hadith die in principe voldoende als leidraad voor de moslim moet zijn om gereedigd te zijn om deze of dit gebed nooit na te laten. Maar dagelijks dat hij minimaal twee bidt. Wat zijn de mogelijke aantallen. Raka'a die hij kan bidden op de dag van, van salat het duha. Het is onbeperkt getal. Sommigen hebben gezegd 2. Sommigen zeiden 4. Sommigen zeiden 6. Sommigen zeiden 8. Maar in principe is daar geen specifiek aantal voor. Dus je mag bidden voor zoveel jij kan. En waarom moet de persoon... Deze of dit gebed in acht nemen, omdat er heel grote beloning aan zit. We kunnen niet alle vertreffelijkheden en alle ahadith overleveringen opnoemen, maar ongetwijfeld, deze is voldoende. En ook zegt Allah ta'aïla: ja, O mens, jij ja streeft naar Allah moeizaam. Jij ja verricht verschillende daden. Femulaqi. En je zult tot Hem terugkeren. Dus. Jouw terugkeer tot hem, met het aanbidden van hem zo veel mogelijk daden verrichten. Zoals salat het duha, zal jou alleen maar sterker maken in de ontmoeting met Allah. Allah zegt, degene die het boek in zijn rechterhand krijgt, die is geslaagd. En degene in zijn linker, die is geslaagd. Verloren. Maar met salat het is een middel dat jij tot jou heer terugkeert met goede daden. Waarom wij dan op de mening kwamen dat het af en toe wel of niet werd gebeden is? Juist doordat de profeet Sallallahu Alaihi wa het af en toe wel en af en toe niet bad. En soms bad hij het vaker en soms niet het. Maar wat is de reden daarvan? Hij was bang... Dat het niet verplicht zou worden voor zijn oma. Net als Salat al-Tarawih. Eerste dag kwam hij, tweede dag kwam hij in de moskee gezamenlijk bidden. Derde dag kwam hij niet. En de Sahaba vroegen zich af: waar is de profeet gebleven? En hij zei: Waardelijk, ik was bang dat het niet een verplichting voor jullie zou worden. En daarom zijn ook de woorden van Allah Ta'ala die de profeet zou beschrijven: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ illa en wij hebben jouw slecht gezonden als een... ...barmhartigheid voor de wereldwezens. Oftewel de profeet... ...voor ons... ...om niet... ...voor ons te ver, uh, uh, vermoeilijken... ...was hij niet... ...iemand... ...die continu... ...dat deed. Wallahu a'lam. Dat is wat betreft Salat al-Duh'a. Tweede opmerking is... ...wat ook belangrijk is... ...is als jullie merken... ...dat wij... Sommigen hebben stencils, sommigen hebben boekjes, dat wij niet ver zijn. We zitten nu op les 7, maar we zitten eigenlijk nog in leiding en dat komt eigenlijk door verschillende redenen. Jullie moeten begrijpen dat het niet de hoofdzaak is dat we dit behandelen en zo snel mogelijk behandelen en dat we ermee klaar zijn. Nee, dat is het doel niet. Als wij dat wouden, komt dat binnen twee lessen. Het doel is dat wij ten eerste altijd bij elkaar komen in een van de huizen van Allah Ta'ala. De beste soort majal de beste soort zittingen zijn zittingen in de moskee waar Allah wordt geherdacht en waar Allah wordt geprezen en waar Allah wordt verheven. Dus wij zitten in een moskee in een zitting bij elkaar, we zitten op het goede. Ook zegt de profeet sallallahu alaihi wa sallam, De hadith die wordt overgeleverd door Tabarani, Al-Hakim en Heithami, en anderen. En Sheikh al, al bani rahamullah zegt dat deze hadith correct is. Is dat er niemand is die zijn huis verlaat omwille van Allah. Om iets te leren of om iets te onderwijzen. Behalve dat de beloning voor hem wordt opgeschreven als een volledige hadj. Als een bedevaart of pelgrimstocht. Dus elke keer als jij van je huis vertrekt met deze niya... Met deze intentie, dan zit je op het goede. Wie wil geen hadje? We willen allemaal hadje. We zitten hier in moskee en we hopen op een hadj die ons wordt toegeschreven. Dat ook. Derde zaak, soms zijn er actuele onderwerpen. Zoals salat al doha. Iets was onduidelijk. Iets was ja, niet nodig om weer te verduidelijken. Of actuele zaken die wij meemaken. Dus vandaar dat we soms afwijken. Of iets... Zoals bijvoorbeeld, geduld hebben we veel over gesproken. Waarom? Er wordt weinig over gesproken. Dus dan is het de bedoeling dat wij elkaar meer hechten aan geduld. Enzovoort, verschillende onderwerpen. En dat moet ook het zijn tot we het afmaken. Want wij moeten de moskeeën verlaten... en onze iman is gestegen. Wij moeten de moskee verlaten na de lezing... en wij zijn dichter bij Allah gekomen. Wij moeten de les verlaten... En wij hebben meer opgestoken. En wij zijn dichter bij Allah gekomen door kennis. Doordat we hem dan beter kunnen aanbieden. Dat moet de hoofddoel zijn. En niet dat we zeggen. We hebben het alhamdulillah afgemaakt. MashaAllah. Afgemaakt. Oké, wat heb je ervan opgestoken? Dus dat is het doel niet. Dus mocht dat bij iemand gaan rinkelen. Dan is dus dit de reden daarvan. Of de redenen. Taif, de vorige keer waar we zijn gebleven is. Dat we ingingen op. Bewijs uit de Koran dat de vier zaken zijn die elke mens moet hebben indien hij gelukkig wil zijn in het wereldse en het maas. En deze vier zaken hebben we gezegd dat de persoon, de abd, de dienaar, geloof moet hebben. En tweede zaak is dat hij ernaar moet handelen naar de kennis die hij heeft in het geloof derde is dat hij er naar uitnodigt. En vierde is dat hij geduld heeft. Dat hebben we natuurlijk in de voorgaande lessen allemaal gedetailleerd uitgelegd. Dus Toen zeiden Het bewijs daarvan is, voor deze vier zaken, zijn de woorden van Allah Ta'ala waarin hij zegt... Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Dus Bismillahirrahmanirrahim hebben we vorige keer ook stilgestaan bij al-Basmala. Wal asr. Allah Ta'ala zwiert bij de tijd. En toen hadden we het over het belang van het benutten van de tijd. En dat deze kostbaar is en dan en me Het meest belangrijke, het meest rijk, rijkevolle, het meest waardevolle wat jij bezit, is wat? Jouw tijd. En als we het hebben over tijd, dan zien we ook nu dat we zich bevinden in een winterperiode. En de winterperiode zijn de dagen lang. De dagen zijn erg lang. De dagen zijn, lang. de dagen zijn lang. De dagen zijn lang omdat jij heel snel klaar bent. En het is nacht waardoor jij een lange tijd over hebt om goede daden te verrichten. De dagen zijn kort als het gaat om vasten. De dagen zijn kort. Als het gaat om vasten. En dat is ook waar ik naartoe wil gaan. Mezelf. En jullie. Te adviseren om gebruik te maken. Van deze periode. Deze periode die 2, 3, 4 maanden kan duren. Dat we zoveel mogelijk. Gebruik maken van vasten. Want er zal geen kortere periode zijn. Dan de winterperiode voor vasten. Je staat op. Tot half zeven kan je bijna eten. Wat ook die tijd zijn. Zes, half zeven. En je eet al om tien voor vijf. Vijf voor vijf. Vijf uur. Tot je eigenlijk een ontbijt doet. Je staat op voor werk. Zeven uur en half acht moet je de deur uit. Dan sta je niet om kwart over zes op. En je eet een beetje. Een paar dadeltjes, een beetje water. Je begint de dag met het vaste. Vier, half vijf, je zit nog steeds misschien op je kantoor. En je mag al het vaste verbreken. Wie wil dit voorbij laten gaan? Terwijl de profeet, sallallahu alayhi wa zegt... Dat allah taala zegt... Alle daden zijn voor de dienaar. Behalve het vasten. allah taala neemt het op zich... Hij zegt: En het vast is, is voor mij. Ik beloon hoeveel ik wil. Ook is er een bed, Een deur in het paradijs. En deze deur heet Rayan. Rayan, zoals jullie weten, zijn er acht deuren in het paradijs. Een van deze deuren heet Rayan. En deze Rayan is voor wie? Voor de Saimin, voor de vastende. Wil jij niet op de dag des oordeels. Door deze deur naar binnen. Deur van Rayyan. Want wellicht zijn er geen andere deuren voor jou open. Maar wellicht is deze deur voor jou juist open. Wellicht is het een daad waarmee jij heel veel kan hebben in het wereld zijn Heer Namas. Wellicht is het een daad die jou goed beheerst. De ene beheerst om veel uit te geven. Laat hem vooral uitgeven. De een kan veel uitgeven omdat het voor hem misschien moeilijk is om te vasten. Maar dat is een deur voor hem om het paradijs binnen te treden. Veel uitgeven. Goede doelen, doelen waterputten, behoeftigen enzovoort. Kennis verspreiden door bijvoorbeeld boeken uit te brengen, uitgeverijen. Verspreiden van boeken, verspreiden van kennis. Misschien is hij daar goed in. Laat hem dan deze deur bewandelen. Maar misschien is er iemand die juist veel kan vasten. En dan, dat is nu de periode, periode van vasten. Dit is de periode van vasten zoals de voorganger, vrome voorgangers het noemden. Want de shita, de winterperiode aanbreekt, waren zij gewend om heel veel te vasten en heel veel te bidden. Waarom zijn ik niet de dagen zijn lang? Om de salat al isha bijvoorbeeld om zeven uur al klaar is. Qiyam het nachtgebed kan je al bidden na al isha. Als jij dagelijks een uurtje bidt. Laten we zeggen dat het voor sommigen moeilijk is om op te staan in de ochtend. Terwijl dat nu heel lang is. Als wij slapen om negen uur. Je staat op om vijf uur. Heb je de tijd nog om geëm leeg te bidden? Ja dat heb je. Tot het aanbreken van het verder. Als je elke dag één juice bidt. In jouw gebed. Na 30 dagen heb je de Koran uitgelezen. Door alleen om het nachtbed te, te staan. Is het moeilijk om na zeven uur. Uurtje te staan in het gebed. Omwille van Allah. Om dichter bij hem te komen. Om jouw deur voor het paradijs. Voor jezelf te openen. Is dat moeilijk? Daarom zeg ik de nachten zijn lang. De dagen zijn ook voor mij lang. Die ze kort noemt. Kort voor het Ze Zijn niet kort. Zijn allemaal lang. Zoveel mogelijk. Goede daden kan hierin verrichten. Dus als we het al hebben over de tijd, alles weer bij de tijd, en alles weer bij belangrijke zaken, dan vond ik het passend om hier ook over iets te zeggen. En wij moeten elkaar aansporen. Allah Ta'ala noemt ook de eigenschappen van deze, van deze umma. Hij zegt ook, wal mu'minuna wal mu'minaat, ba'duhum awliya'u ba'd. De gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn de helpers van elkaar. Vrienden van elkaar. Waarom? Je amoren het goede En je het munkar. Zij gebieden het goede en verbieden het slechte. En ze onderhouden het gebed. En ze geven de arme belasting. Of voor de categorie mensen, categorieën die de zakat verdienen. En zij zijn Allah en de boodschapper gehoorzaam. Wat zullen zij krijgen? Allah. Zij zijn degene over wie Allah tevreden zal zijn. En zijn barmhartigheid op hun zal doen neerdalen. Dus dat is wat wij moeten doen: elkaar aansporen tot de goede. Allah zegt: Wat al-birri, wat En help elkaar in godsvrees en goede. Wanneer je thuis bent, spreek je je familie, je gezin, je ouders, met deze ahadith, deze overleveringen. Dan zeg je van, de dag is kort. Misschien kunnen we allemaal vasten. Als jij zelf bent dat zij allemaal gaan vasten, heb je hun beloning. Je hebt hun beloning. De profeet sallallahu alaihi wasallam) zegt, Men da'a ila huda, lahu azir, mitel men tabi'ahu, la min ujurihim Degene die... Uitnodigen naar het goede... ...heeft de beloning voor degene die hem opvolgt... ...en degene die hem opvolgen zonder dat tekort komt... ...aan zijn beloning. Zijn beloning wordt niet minder, alleen meer. Dus dat is wat wij onge uh, ongetwijfeld kunnen doen... ...in deze periode. Periode van winter. Tayyib wal Asr, Allah Ta'ala is weer bij de tijd... En we hebben gezegd dat de dienaar alleen mag zweren bij Allah. Maar Allah zweert bij de zaken waar hij mee wil zweren. Maar als hij zweert, dan zweert hij bij belangrijke zaken. Hij hoeft niet te zweren om ons iets duidelijk te maken of dat wij dan pas in kunnen geloven of moeten geloven. Nee. Als Allah Ta'ala zou zeggen, al asr de tijd... Of hij zou zeggen voorwaar de tijd, zonder dat hij zweert. Hier zweert hij, wal asr, wauw is harf kassam. Hij zweert bij de tijd. Als hij niet zou zweren bij de tijd, dan weten we dat zijn woorden waarheid zijn. Maar waarom zweert hij bij de tijd? Om de mensen te laten zien dat er iets belangrijk is in hun leven. En dat is dat zij iets moeten hebben met de tijd. Het is niet zomaar dat hij zweert. Allah doet niet zomaar dingen. Voor Voorwaar Allah heeft de volledige bewijs. En als hij iets doet... dan doet hij elke daad die hij doet met wijsheid. Dus hij is weer bij de tijd. Deze tijd die kostbaar is. Deze tijd die jouw leven... gelukkig of niet gelukkig maakt. Deze tijd waar jij op wordt afgerekend... Of, voorwoord, beland. De mens is in verlies. De mens is in verlies. Het omvat alle mensen. Alle mensen zijn in verlies. Alle mensen zijn... ...gewaarschuwd... ...voor de volledige afgang. En hij zweert hier met verschillende taakideed... En dergelijke in de Arabische taal. En deze soort verlies is soms moeilijk. Het grootste verlies is dat je de dunya en el agher hebt verloren. Mensen die tot Allah komen zonder dien. Mensen die tot Allah komen met een an andere geloof. Allah zegt: وَمَن je betere al Islam dienen? Verlei je op het alarm? Wat hoeveel Min al-Khasirin. En degene die een andere geloof wenst en neemt, naast de religie van de islam, die zal tot de... Allah zal niet van hem accepteren en hij zal tot de, hier, hier, in het helemaal tot de verliezers behoren. Dit is de volledige afgang en dit is het volledige verlies. Hoe minder jij van deze eigenschappen hebt, die wij zo meteen zullen opnoemen, des te meer jij verlies leidt. Elke mens is een verlies. Behalve. Illa alladzina Dit zijn de vier zaken waar wij het over hadden in de voorgaande lessen. Vier zaken die jij te hebben als jij gelukkig wilt zijn en niet wilt verliezen in het wereldse of in het hiernamaals Vier zaken. Illa alladzina amenu. Wa amilu salichat. Watawasaw bil Wat Watawasaw bil sabr. Wat voor geloof moet je hebben indien jij niet tot de verliezers wilt behoren? Jij moet het geloof hebben waarmee Allah Ta'ala tevreden is... ...welke hij aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft geopenbaard. Dat is het geloof die jij moet hebben. Door te geloven in zijn zuilen. Zuilen van het geloof. Door te geloven met volledige overgave. Door te geloven zonder enige twijfel. Door te geloven in zijn naam en eigenschappen. Schone naam en eigenschappen. Door te geloven in zijn heerschappij. Door te geloven in zijn aanbieding. Door te geloven in zijn bestaan. Dat is het geloof. in alladina amanu. Wa'amilu salihaat. En degene die... Goede verrichten. Want zoals we zeiden, na het geloof komt wat handelen. En het verrichten van goede daden, dat kunnen verschillende soorten daden zijn: daden met het hart. Zoals we net zeiden: tawakkul hebben, berouw tonen, Rabba, verlangen naar Allah, raja, hopen op Allah. Gauw, vrees hebben voor hem. Inaba, toewijden naar hem. Yaqeen, <coughs> zekerheid hebben. Enzovoort. Dat zijn allemaal zaken die verricht worden met het hart. Maar je kunt ook daden verrichten met jouw lichaam. Ledematen, zoals vasten. Of zoals hajj, pelgrimtocht. Of daden die jij verricht met jouw rijkdom, wildom. Dat zijn verschillende en een hadith over dat je uitgeeft of door het gebieden van het goede of het gebieden van slechte of door goed te zijn met je buur, dat zijn allemaal goede daden wa amilu salichat Barun lil walideen of birel walideen Gehoorzamen van de oude dat behoort allemaal tot de goede daden en kijk welke daden jou meer en makkelijk zijn daar profiteer je van. Daarom zeggen ze ook, het behoorde de vertreffelijkheden van de mens, dat hij datgene doet wat hij beheerst. Wat we net ook hadden gezegd. Dit is dus de tweede zaak. En zij nodigen elkaar naar het goede. Of zij nodigen elkaar naar het monetisme. Of zij nodigen elkaar uit naar de Koran. Verschillende interpretaties. Alles is juist. Dat je nadat je handelt, elkaar uitnodigen naar het goede. Verschillende soorten verzen hebben we net geciteerd. Dus behoort het behoort tot de eigenschappen van de gelovigen dat ze elkaar uitnodigen naar het goede. Wat er was al En dat ze elkaar uitnodigen naar. Geduld. En over geduld hebben we heel veel gesproken. Als we het vers analyseren, of het hoofdstuk, zullen we zien dat er drie zaken zijn. Goede daden verrichten, of eerst geloof. Goede daden verrichten, uitnodigen naar de waarheid, uitnodigen naar geduld. Dat uitnodigen valt onder één. Waar is de vierde zaak kennis hebben? We zeiden ook toch dat een van de zaken vier zaken zijn dat je verplicht kennis moet hebben. Hoe kunnen we afleiden, afleiden vanuit dit hoofdstuk dat we kennis moeten hebben? Waar is het bewijs hiervoor? Wie kan mij dat zeggen, vertellen? Oké, okay, dus de kennis komt voor de daad. Maar hoe kan jij mij dat uitleggen? Alleen kijken naar dit hoofdstuk. Surat al-Asr. Dat was de vraag. Bij samen hebben. Het was in, daar denk ik Nee. En degene die het goed verrichten. Het eerste degene die goed verrichten. Maar hoe gaat hij verrichten zonder kennis? Voilà, juist het hoe de is om de kennis op te doen. Nee. Kennis komt hier niet naar voren. Volgens het tweede vers. Het is het eerste vers. Amenu. Degene die geloven. Degene die geloven... Die kunnen niet geloven behalve met kennis. Want hoe ga je geloven in Allah zonder kennis? Het spreekt voor zich dat al deze zaken kennis nodig hebben. Maar geloof omvat al kennis. Want kennis zal komen voordat men überhaupt kan geloven. Dus dat bevindt zich in het eerste vers. Als we kijken naar dit hoofdstuk Surat al-Asr, kent het hele grote waarden. Alle suwar in de Koran hebben grote waarden. Alle suwar, alle hoofdstukken. Maar deze in het specifiek. Vandaar dat jullie ook kunnen meelezen dat imam Shafi'i was een geleerde binnen de islam. Die zei het volgende over dit hoofdstuk. Als allah te taala geen ander hoofdstuk zou openbaren aan de mensheid behalve dit hoofdstuk. Dan zou dat voor hun voldoende zijn. Op welke vlakte zou dat voldoende zijn? De toerokh. En de asbab, de wegen en de middelen die leiden naar gelukzaligheid in het wereld, zijn Heer Namas... ...zou volgens dit hoofdstuk duidelijk moeten zijn. Oftewel niemand zal al Qiyam op de dag des oordeels kunnen komen en zal zeggen... ...O Allah, u heeft mij niet verteld hoe ik gelukkig kan zijn in het wereld, zijn Heer Namas. Nee. Illa Ladine ameno, degene die geloven. Wa'amilu salihaat en die goede daden verrichten... Wat was al wil en uitnodigen naar de waarheid, wat hij is Dat zijn de vier. Dus in ieder die dit hoofdstuk zou lezen en zal lezen, Bewijs is tot hem gekomen. Hij heeft geen marad. Hij kan niet meer terugwankelen. Allah is de meest rechtvaardige. En hij heeft zijn bewijzen geopenbaard. Daarom zegt ook imam Bulkaym, rahim Allah Qaim, over. Dit hoofdstuk. al kamal aan je konen schachs kaamelen fi nefseh. Mukemelen li ghayri. Hij zegt dat de perfectie van de mens behoort. Dat hij perfect is voor zichzelf. En perfect is voor de andere. Fahaadie is suratu ala aaktisariha. Hiya min ajma'i suri al quran lil-khayri. Dus dit hoofdstuk met haar korte verzen. Zijn maar vier verzen. Die omvat al deze zaken. Illa wa amilu deze zijn voor jezelf. De perfectie voor jouzelf je door wat? De geloof en goede daden voor jezelf te verrichten. Maar de perfectie voor de overige zijn om uit te nodigen naar het goed... ...en om uit te nodigen naar de waarheid en naar het geduld... Naar geduld. Dus dit omvat deze hele sura. Ook zegt hij ben, Rajab al-Hanbali, rahimallahu ta'ala, In deze sura kunnen we zien dat het een weegschaal is voor de gelovigen. De weegschaal. Ben jij nu op het goede? Bevind je op het goede of niet? Weeg jezelf vandaag. Umar radiyallahu anhu die was gewend om te zeggen Weegt jullie daden alvorens het wordt gewogen. Op de dag des oordeels zullen onze daden worden gewogen. Op die dag op de dag des oordeels Zullen er weegschalen worden geplaatst en onze daden zullen worden gewogen? Weeg jouw daden nu. Niet wachten tot de dag des oordeels. Weeg nu. Als je op het goede bevindt, ga door. Als je op het slechte bevindt, hou ermee afstand. En verlaat het. Want uiteindelijk moet je toch worden gewogen. Of het nu of laat is, de dood zal jou treffen. Zoals we net zeiden, ja, Johannes zijn. Jullie zullen hem ontmoeten. Weegt jouw weegschal nu niet wachten. Deze Sora is een middel. Heb jij deze vier eigenschappen of niet? In hoeverre, in hoeverre beheert jij deze vier eigenschappen of niet? Ben jij voor jezelf nu degene die zal verliezen op de dag des oordeels of juist niet? Ben jij degene die de tekortkoming heeft... Doe je best om deze te verwijderen en jezelf te koesteren door goede daden te verrichten. Dus het hoofdstuk bevat alle vier essentiële zaken voor het gelukkige leven in het wereldse Heer Namaas. En de overige soar in de Koran en de overleveringen van de profeet die zijn daar een uitleg van. De overige soer, de overige hoofdstuk in de Koran, die leiden jou naar het geluk. Die leiden jou naar de kennis. Die leiden jou naar het verrichten van goede daden. Die leiden jou naar het uitnodigen van het goede en uitnodigen van geduld. De overige soer zijn eigenlijk allemaal uitleg van surat Al-Asr. Dus het is aan de mens om zich te haasten in het vervullen van deze vier eigenschappen, alvorens het verlies hem nadert. Daarna zullen u zien dat we dat er een citaat is van Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari is een bekende geleerde en die heeft het volgende gezegd: "Oftewel de essentie van dat kennis voor de daad komt." De kennis komt volgens de daad. Waarom heeft hij deze citaat aangehaald? Om weer de essentie en het belang ervan te weergeven dat wij, de islamitische umma, de dien volgen volgens hun bewijzen en dat de daad niet wordt verricht. Dat elke daad aanbieding in de islam haram is totdat er een bewijs is dat het verricht mag worden. Twee stelregels in jouw leven, die jouw leven zullen veranderen. Onthou ze. Eerste stelregel binnen de islam. Alle aanbiedingen zijn haram. Haram? Haram. Totdat er een bewijs is dat deze gedaan wordt. Als het gaat om de aanbiedingen, onthoud deze stelregel. Als het gaat om de wereldse zaken, onthoud. Alle zaken in het wereldse voor jou zijn toegestaan. Totdat er een bewijs is dat het verboden is. Hij is degene die voor jullie in het wereld ze alles heeft geschapen. Oftewel, alle zaken zijn voor jullie, o mijn dienaren, o mensheid, toegestaan. Behalve als daar een bewijs is dat het niet toegestaan is. Deze twee stilregels zijn heel erg belangrijk. En daarom, degene die Allah aanbidden zonder kennis, die doen meer fasad. Dan dat ze het goede doen. Die doen meer aan vernietiging en aan slechtheden dan dat ze het goede doen. Waarom? Omdat Allah aanbeden wilt worden met kennis. Allah wil aanbeden worden zoals Hij dat heeft opgedragen aan zijn profeten... en degenen die na Hem kwamen. Het is een voorwaarde alvorens de daad ja, juist is. De kennis. Zoals de geleerden zeiden, zoals Imam Ibn Qayyim, rahimallah ta'ala, over kennis en het belang van kennis voor de daad, het volgende zegt. Hij zegt: Al-ilmu imamul amal wal wa De kennis is de leider van de daad. En die draagt hem, en die leidt hem, en die coördineert hem. Coördineert wat? De kennis coördineert de daad. Die leidt de daad. Waqaidun lah, wal En de daad zelf, tabiun lahu. De daad zelf, die volgt de kennis. Ze volgen elkaar op kan ook لا لا dus elke daad, let op welke niet wordt gevolgd door kennis is een daad die de ...gene die het verricht... ...niet van nut zal zijn. Wel, nee. Het zal voor hem schadelijk zijn. Waarom? Omdat hij Allah aanbidt zonder kennis. Allah Ta'ala zegt... Al Allahi la ta ...zeggen jullie over Allah... ...datgene wat jullie niet weten? Inna al Allahi la Degene die over Allah liggen... ...zonder kennis spreken... Die zullen niet welslagen met dunya. Ze hebben slechts in het wereldse genot. Maar in het hier, normaal hebben ze bestraffing. En we hebben ook vorige keer het vers aangehaald in Surat al Araf. al Araf. Die sprak over de gevaren. Over het verrichten van daden zonder kennis. Of spreken over Allah zonder kennis. Want dat is wat je doet. Wanneer jij een daad verricht zonder kennis, dan spreek je over Allah zonder kennis. Zeg, O oh Mohammed, boodschapper van Allah: Zeg, Mijn Heer heeft mij verboden om zaken te verrichten van onze zedeloosheden. Die gezien worden, die niet gezien worden. Wel en zondes algemeen. Wel Een onrecht aandoen. en dat jullie Allah deelgenoten toekennen in aanbidding zonder dat jullie daar bewijs voor hebben. En wat zegt hij vervolgens? en En dat jullie over Allah zeggen datgene wat jullie niet weten. Dus gevaren en gevaar van een daad verrichten zonder kennis is enorm gevaarlijk. Zoals de geleerde zeiden en ook in mijn Bel-Qaim. Degene die Allah aanbidt zonder kennis, hij vernietigt meer dan dat hij het goede doet. Stel je voor een persoon verricht een daad zonder kennis en iemand gaat hem daarin volgen wie zal deze zondes dragen op de dag des oordeels wie degene die deze daad heeft verricht kijk hoe gevaarlijk het is stel je voor ik zeg tegen jullie elke keer wanneer je het huis verlaat doe je de deur uit zeg je subhanallah en je doet dat dagelijks jij doet de een de andere iedereen volgt elkaar op Miljoen mensen verrichten deze aanbidding zonder kennis. Wie heeft daar het meeste nadeel bij? Ik. Omdat ik een daad heb verricht zonder kennis. En daarom is ook deze sharia, deze sharia die Allah Ta'ala. فاتبعها. Shera'a لكم من الدين ما wassa به. وَالَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا bi Ibrahim, وَمُوسَى وَعِيسَ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تتفرقوا فيه Dus Allah heeft voor jullie deze dien voorgeschreven zoals Hij en en Ibrahim en aan Moosa en ook aan Isa. Deze dien is zuiver. Deze dien is volledig compleet. Er is geen spel dat je soms op jouw manier, het is duidelijk, één richtlijn. Vandaar dat de kennis voor de daad duidelijk is. En hij heeft daar als bewijs gebruikt dat de kennis voor de daad komt. Weet, hebt kennis, dat er niets of niemand het recht heeft om te worden naast Allah. Vervolgens vraag vergevenis. Vraag vergiffenis. Waar is hier de kennis en waar is hier de daad? Kijkend naar dit vers. Vers, Waar is de kennis als bewijs dat wij kennis moeten hebben voor de daad. En waar bevindt zich de daad hierin, in dit vers? In het eerste wat je zei. En weet, Oké, okay, dat is de kennis. De kennis die we moeten hebben. Weet, oftewel hebt kennis. Oké, okay, taep. <tip> en wat was die volgende vraagt vergiffenis voor jouw daad. Wij zeggen, dat de daad komt pas na de kennis. Het vers laat ons zien dat dat ook is. Waar kunnen we dat afleiden? Dat de daad pas na kennis komt? <tomst _> dat is kennis. <tomst _> Welke daad? Dus de vraag van vergetenis is... <tomst _> <tomst _> is een daad? Juist, is het een daad. Is een daad? En ik had vandaag voorbereid ook... Uh, maar daar gaan we niet vandaag over praten. Op welke manieren kunnen wij, zoals dit verzegt, zegt, weet dat er geen God is naast Allah of niets of niemand het recht heeft aan beden naast Allah. Hoe kunnen we daar achter komen? Wat zijn de manieren? Dat gaan we, inshallah, volgende week behandelen. En dan gaan we over, slaan, uh, dan gaan we over op het andere gedeelte waar wij dan mee zullen beginnen. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد <تصفيق> خير شنو Er hadden drie zaken gezegd dat hij nooit verlaten Dat was de drie dagen in de maand. Een de tweede kwart van de sunnath en de shulhaman. En dan is het duha nama zelf? Nee. Kijk of er iemand oplettend was. De vraag die gesteld is. Abu Huraira werd geadviseerd door de profeet sallallam drie dingen te doen. En hij zei, La ada'ughunna hatta amut. Dat was ik ook vergeten te zeggen. Ik zal deze niet laten tot ik overlijd. Ebu Harayra. De twee zaken waren salat ad doha en ook. En wat is de derde? Want dat is de vraag. Hoor. Weter bidden voor? Voor het slapen. Dus nadat je l'isha hebt gebeden, ga je slapen. Voordat je slaapt, ga je weter bidden in plaats van dat je opstaat en dan voor het vajr bidt. Dan is het beter. Zoals Abu Hurayra, Afon, Abu Bakr en Omar. Toen zij gingen reden twisten. En een zei tegen de ander. Waarlijk ik bid. witter, vlak voor het Vajr. En de ander zei. Ik bid het waarlijk voordat ik slaap. En toen zei de profeet. Abu Bakr ik weet van jou dat je vastberaden. En jij hebt zeker wel. Zekerheid dat je zal opstaan. Stel het uit. En tegen Omar zei hij. Ik bid het voor je. Slaap. Aha. Nee, nee, nee. Ja. <coughs> ja, waarschijnlijk was je er niet, maar... Is, Zoals uh, Khatib al-Baghdadi, rahimullah groot geleerde, hij zei, uh, degene die gewend is om te laten komen, die zal veel spijt hebben. <laughs> Die deur, die deur, in, in Jean de Réaing. zijn die deur uh, bedoeld alleen voor de personen dus die gewend zijn om, om te vasten, dus ramadan, uh, drie dagen in de maand, uh, maandag en donderdag, of is het ook bestemd alleen bedoeld voor de persoon die zeg maar deze week vast, en dan vasten we al binnen twee, drie weken of zoiets? Of is het speciaal la, specifiek bedoeld voor degenen die het uh, gewend zijn om te vasten, en zij praktiseren dat, of ja. is het ook... Voor degenen die het niet gewend zijn om, om, om, om te vasten. Nee, de uh, deuren van de Rayaan zijn specifiek voor mensen die gewend zijn te vasten. Dus deze daden waren, waren heel veel in hun leven aanwezig. En wat betreft het algemeen vasten voor de uh, maand Ramadan is een grote beloning ongetwijfeld. Yani zoals de Salem zei tegen de uh, Arabi bedoeien die zei... Uh, ...adviseer mij of geef mij raad... ...welke daden ik moet verrichten. Toen zei hij, ik zal vasten. Ik zal het gebed doen. Ik zal zakat geven. En hij zei, toen hij wegging... ...hij zei, La azidu ala hada. ik zal niet meer verrichten dan dit. Toen zei de profeet, uh, ...sadaqa, nejaha in sadaq. aflaha in sadaq. Hij zal wel slagen. Maar deze is dus een extra... ...extra kans voor degene die meer vasten... ...dat hij buiten die overige deuren want we hebben ook uh, hadith die wordt overgeleverd door dat de profeet salallam, zegt degene die wudul doet, de wudu doet en vervolgens uh, een dua uitspreekt ja min wa ja min wa ja min behalve dat er een deur open gaat en hij mag deze deur betreden in het paradijs dit is ook een andere deur maar wat mij bekend is specifiek. Deze Rayan, Is echt voor degene die. Uh, zoals in de hadith van de profeet zegt Zegt. Ahabbul a'mali De meest geliefde daden zijn bij Allah. Adwamuha. De daden die. Uh, continueren zijn. Wallahu Maar er kan nog. Uh, een beetje onderzocht worden. Wat de maatstaf is. Uh, degene die. Bijvoorbeeld drie in de maand biedt, een vast. Of degene die elke maandag en donderdag. Of degene die uh, de dagen van vrijwillige dagen vasten. Dus dat moet nog worden onderzocht, inshallah, volgende week. Of die bij specifiek voor mensen zijn die heel veel vasten. Of ook omdat de mensen de maand ramadan bijvoorbeeld vasten. Of de vrijwillige vasten ook vasten. Ja, ze vasten zeg maar maand Ramadan, maar ja. na het Ramadan zijn ze dan niet gewoon zeg maar om maandag of donderdag of dertiende, viertiende, vijftiende te vasten. Dus alleen maand Ramadan dus ja. is het dan eigenlijk... Weet ik niet, allah moet ik onderzoeken. Weet ik niet, is goede vraag. Weet ik niet. Want telkens, al ja, als er, het is niet verkeerd wat ik ver, verkeerd bedoel, langs mijn kant, maar elke jaar als er Ramadan aanbreekt, horen wij dikwijls dus van de imams of van de degenen die, die spreken hè? Uh, als je maand Ramadan vast is, is een speciale deur uh, er uh, dus uh, dat is alleen voor degenen die vasten maar ja is het dan voor degenen die continu vasten maand Ramadan en dan naast Ramadan ook die maandag en donderdag 13 e 14 en 15 of is het alleen maand... voor, wie, ja. voor wie is de deur eigenlijk meer ja insha Allah insha Allah was eigenlijk na Isha Salat? Ja. Half uur, uur na? Of je was aanwezig, hè, toch? Nee, ja, de... we de... gingen naar de... buiten. Druk, na. <laughs> een... Ik heb alles zo'n maar dat was niet zo dat. Geris, al daar. Omdat jij aanwezig was, kunnen wij wel twee keer herhalen. Uh, Salat al isha die mag je bidden na. Uh, sorry, Salat al layl mag je bidden na Salat al isha Wanneer haar tijd uh, is ingegaan. Die je natuurlijk het verplicht voor de vrijwillig te doen. Uh, te doen. En vandaar mag je steeds bidden tot Al-Fajr. Tot het aanbreken van Al-Fajr mag je bidden. Dat is de tijdstip van Salat Al-Isha. Uh, al en de beste is natuurlijk derde deel van de nacht. Voor degene die in staat is. Voor degene die niet in staat is. Al bidt hij twee raka'at. Dan heeft hij een grote beloning. Het is alsof hij... Wat zijn de beloningen voor degene die nacht op bidden? Ga je onderzoeken, inshallah, volgende week.